Van 9 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal en heeft gedood, blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. De rechtbank vindt dat de verdachte psychisch onderzocht moet worden. Hij zal de komende periode in een instelling worden geobserveerd. Romy werd begin deze maand vermoord na schooltijd in de buurt van haar woonplaats Hoevelaken. De verdachte kende haar van school en heeft een bekentenis afgelegd.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 De brexit-onderhandelingen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië... gaan maandag gewoon volgens afspraak van start. Eerder deze week werd er gezinspeelt op uitstel... in verband met de vorming van een nieuwe Britse regering. De regering is nog steeds niet rond... maar de gesprekken over de Britse uittreding uit de EU kunnen wel gewoon beginnen. Dat hebben de Britse brexitminister en de Europese onderhandelaar gezamenlijk bekendgemaakt. En een Nederlandse uitvinder heeft een Europese wetenschapsprijs gekregen... voor een test die sneller en goedkoper malaria opspoort. Met die nieuwe methode kunnen ongeveer 120 bloedmonsters per uur getest worden. En dat is een stuk sneller dan de, besta de bestaande testen. Jaarlijks sterven er honderdduizenden mensen aan de gevolgen van malaria... omdat ze niet behandeld worden. Het weer dan nog. In het westen is het nog even zonnig. In de oostelijke helft van het land kans op buien en onweer... Morgen vooral land in maart zijn enkele bui en een stuk frisser: 17 tot 21 graden. Dit was het ene. Enorme... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. to <laughs> my Een van die bandleden van de Tiger Pilots. Die had uh, ook nog weer een uh, lijntje lopen met Zandvoortse uh, muzikant Ruud Houding. Uh, Richard Lagerwaai is dat. Uh, Grappig uh, daarvan is, uh, volgens mij hebben die twee ook uh, deel uitgemaakt van een band die toen nog bestond. En dat was Cloud Machine. Dat was de band waar Ruud uh, deel van uitmaakt. Overigens komt uh, Ruud direct nog langs. Niet hij zelf, maar wel het, uh, het muzikale uh, gedeelte van hem, wat hij gemaakt heeft. Uh, met Motherland, dat is uh, zijn, een nieuwe single van het album Erasing Mountains. Dus zijn we altijd wel heel erg blij mee als er uh, ook even een aankondiging wordt gedaan. Van hé, hey, we hebben een nieuwe single. Nou, dat is dubbel leuk, want uh, Ruud komt uit Zandvoort. En hoeft eh, bij wijze van spreken alleen maar met zijn fietsje... en zijn gitaartje eh, hier naartoe te komen. Heeft hij ook gedaan. Het is alweer een week of wat geleden, in april is dat uh, geweest. En toen heeft hij dat ook inderdaad gedaan. Kom hij met uh, fiets en akoestische gitaar, aanzetten. Uh, zo makkelijk kan het zijn. Uh, volgende week komen uh, twee leden van Songhouse Productions. Maar ze hebben het uh, nu uh, zo bedacht. Uh, we heten nu Silver Starfish. Dat is uh, de, de naam van de band. En de twee mensen om wie het gaat zijn Luc Nijman en Rai Saitoshi. Het is leuk, want uh, we hebben ze enkele jaren daar terug hebben we ze hier in de studio gehad. En op een gegeven moment krijg je dan van... Ja, het wordt weer eens tijd uh, dat, we dat, uh, gaan, uh, dat we weer iets uh, gaan doen. Nou, volgende week is het dan weer zover. Dan komen zij met z'n tweeën dus weer naar onze studio toe. En het materiaal is inmiddels ook bij ons binnen, want dit is de single waarmee ze het gaan doen. Dat is dus Silver Starfish en Don't Forget the Girl. Dat was het uh, verhaal van Anne van Schothorst samen met Rebecca Sier. En het uh, werk is opgenomen in de studio van Thijs de Melker. Dus dat uh, weet je dan ook weer. Het nummer dat heet Why. En uh, nou, het is uh, wel duidelijk uh, dat waar klassiek en pop elkaar ontmoeten... dat, uh, dat is hier wel heel duidelijk het uh, uh, verhaal. Met een prominente rol dus van, uh, voor, vooral... Uh, Anne en Rebecca, want Rebecca heeft de vocale bijdrage uh, gedaan. Maar Rebecca Sier kennen we ook in een ander opzicht. Jaren geleden deed zij als singer-songwriter mee bij de grote prijs van Nederland. Uh, maar het kwam helaas niet uh, verder dan, uh, dan een kwartfinale. En uh, bovendien had uh, Rebecca uh, ook nog een uh, project met een aantal muzikanten. Dat heet Longen. Uh, er is inmiddels uh, in maart uh, van het afgelopen jaar een, uh, een mini-album uitgebracht. En dus uh, kun je dat uh, vinden op Bandcamp. Want daar uh, is dat album uh, terug uh, te vinden. En het wordt dus ook tijd dat wij dat maar eens eventjes weer uh, eruit uh, pakken... en daar wat nummers van gaan draaien. Want uh, het blijft magisch. Daarvoor hoorden we Silver Starfish met Don't Forget The Girl. En de leden van dat uh, fijne team, dat krijgen wij volgende week hier uh, op bezoek... Luc en Rij die komen volgende week uh, een aantal nummers spelen. En er uh, zal ongetwijfeld nog meer uh, van dit duo gaan komen de komende tijd. Dus dat uh, kunnen we dan al zeggen. Inmiddels zijn ook uh, de drie uh, heren uh, klaar. Met, uh, nou ja, in ieder geval staan ze klaar om uh, te spelen. En uh, dus gaan wij uh, vragen aan uh, Danny. Van, uh, ja, het, het wordt nu een blokje van drie, uh, in ieder geval nu. Ja, zeker. Uh, ja. Daar, zit, daar zit volgens mij denk ik ook. Stiekem de tussen denk ik, zomaar. Ja, dat zou, dat zou kunnen. <laughs> ja. Nee, dat klopt ja. ja um, is het ook uh, vrij recent materiaal of is het uh, ook eerder materiaal wat jullie hebben gemaakt? Uh, ook eerder materiaal. Ja. Uh, het, het wat we hebben een nummer dat spelen we best wel vaak akoestisch maar nooit meer elektrisch. Dus uh -huh. dat doen we altijd gewoon alleen maar als we akoestische dingen spelen. Uh, en dat, dat is Who Are You en die komt van onze EP. En die is volgens mij 2015 alweer. En Twee jaar terug. Dus dat is al twee, alweer twee jaar terug. terug ja. dat gaat, uh... gaat razendsnel. Nou, laat yeah. uh, maar horen, jongens. Top. Hoe are you? Breath. We'll be pushed into darkness. Woke we'll up when war left. Get things together while the storm passed. Oh, I was. That let's hold on forever. You gave all you had, but now I'm pushed into shadows. While the storm passed, I gathered things together. While the warm left, all I want is you. wel een uh, behoorlijke vaart in dit nummer, uh, heren. Dus uh... ja, ja? of man. Of het ook wel lekker. Natuurlijk, uh, natuurlijk. De volgende. is yes, dat is uh, Home Again. Home Again. One step forward. Getting behind, moving slowly and follow the signs. It's a matter of time, it's a matter of fate. What's right in you? What's right in you? One foot in China. Struggling for years but I do what I can do Something for real and something to choose Not dependent on you, not dependent on you getting short, and days become bright, I've been struggling for years, so step in the light, it's been a matter of time, it's been a matter of fate. I have feelings for you, I have feelings for you. TV my day Have, have, have no fear Som day Love I come home again Yes Yes ja, en natuurlijk dan uh, als laatste, uh, want uh, als ik alles uh, doorgerekend uh, heb en opgeteld heb, dan uh, moet er natuurlijk nog één nummer komen en dat nummer dat hebben we hier al een aantal weken uh, op de lijst uh, staan en wordt ook vaak gedraaid. Maar nu worden we een hele bijzondere versie, denk ik, van uh, jullie single, denk ik. Ja, akoestisch, ja. Die gaat heel anders uh, klinken zoals we hem kennen, uh, uh, zoals we hem uh, de laatste week hebben gespeeld, want dat... Is uh, de versterkte versie, om het allemaal zo te zeggen. Ja, de originele Zoals, versie. De echte originele versie. Eerst. Ik ben heel nieuwsgierig hoe die, uh, hoe die in deze uitvoering gaat, uh, gaat klinken. Okay, dus top. mag ik hem aankondigen, jullie speechless van Gifter. Take a look at yourself, take a look in the mirror I was waiting for answers But I've learned to let go Ready to move on, ready for change When I ask myself Nobody changed at all Take a look at myself I take a look at the stars At the place where we first met Long before I let go The answers I've been waiting for appear While the tide is turning Slowly No urge to let go No tip One day you will understand. Notice your tenderness is making lots Notice one day you will understand. De titel zegt het al. Wij zijn sprakeloos. <laughs> <Ja>. <laughs> Mooi. Maar goed, uh, dat is niet helemaal uh, de inhoud uh, van de song. Het gaat toch ook over een stuk eenzaamheid en, uh, en dat soort zaken. Ja, het nummer gaat uh, inderdaad niet echt over per se sprakeloos zijn. Maar het gaat meer over dat de dat gebeurtenissen zijn gebeurd. Dat je daar sprakeloos van bent. Mm, uh, het ja, gaat ja, vooral ja. over uh, alle ins en outs van een, van een liefdesverhaal. Wat misschien niet echt... Altijd over rozen gaat. Nee, nee, dat uh, dat haalde dus, uh, ik er wel een beetje uit, ja, ja. Uh, Goed, uh, jongens, dank jullie wel. We gaan zo uh, nog even de afsluitende babbel nog even doen, maar we ja. hebben ook natuurlijk nog uh, muziek uh, klaarstaan. Uh, ik zei al dat er ook nog wat stevige materialen uh, voorbij komen en dat gaat nu gebeuren. Dus voor die mensen die uh, nu uh, heel graag uh, willen horen van, ja, wat gaat hij dan draaien? Nou, het is een beetje gebruikelijk als het over stevigheid is. Fruit of the Original Sin, ook een band trouwens uit Utrecht. Jazekers. En uh, Penelope, dat is uh, de band die een uh, lijntje heeft lopen met Os. Dus dat uh, zal de jongens uh, zeker nog wel uh, iets uh, zeggen. Uh, nou, maar uh, met Fruit of the Original scene, dat heeft uh, te maken met uh, het emotionele verhaal over Sofia. Hij heeft een uh, gouden strot, uh, deze Vicky van Zijl van Penelope, Superstar Idol. En wie goed uh, luistert naar de tekst, die uh, haalt het toch wel duidelijk uit dat het hele pret uh, of het hele pret-festijn uh, van Sean de Mol een beetje onderuit wordt getrokken. Want ja, uh, we kunnen dan stemmen, we kunnen overal uh, onze uh, waardering op laten blijken van ja, mensen die daar dus een liedje spelen of eigenlijk uh, zingen. En het is niet meer dan alleen maar een liedje zingen. En meer ook niet. Um, dat is een beetje de strekking van het verhaal. Uh, Jurre, als je dat uh, hoort zo'n beetje. Dan zijn jullie toch ja, de, de, de muzikanten van uh, uh, uh, bouillonblokje s'avonds. <lacht> Eten, dat soort dingen. Nee, dat uh, is toch wel even wat anders dan, uh, dan het, pret, uh, het pretcircus dan van Dan idols bijvoorbeeld. Ja, dan idols. Ja. Uh, ja. Doen jullie niet, hè, denk ik. Nee, nee, nee, nee. Ik heb op zich helemaal niks tegen die uh, talentenjacht hoor, maar nee. ik, ja, het is, ja, ik, ik voel me niet zo uh, geroepen om dan daar of naar een Hollandse katet. Hebben jullie het überhaupt nog gedaan eigenlijk, of niet? Nee. Niet, nee, niet. Nee. Dus nee. Gewoon, uh... Danny, heb jij ooit uh, auditie gedaan bij Idols? Ja, <laughs> nee, niet alleen uh, bij, bij Idols, maar ik bedoel überhaupt meegedaan aan een uh, talentenjacht of wat dan ook. Nee. Nee. nee, Wel een talententraject. Het was ja? niet echt een jacht. Maar we hebben met uh, dat heet Proud of the South heet dat. Ja, dat zag is, uh, ik, zag ja, ik voorbij. Dus kwam, dat is een ja. initiatief echt vanuit uh, voor heel Brabant. Alle poppodia zijn daarbij aangesloten. En daar mm -hmm. zijn we dus voor geselecteerd. Dus meer een soort talentontwikkelingstraject. Mm -hmm. Dus daar hebben we wel inderdaad een. Uh, een Moet meegemaakt. ik ook bijzeggen dat ze dat in Volendam dus ook hebben? Hè? In Volendam? Ja. <laughs> uh, dat is uh, niet het, uh, het, het circus uh, waar uh, dan uh, moet je denken. Niet aan het circus met Jan Smit en, okay. en consorten. Nee. Hey. Uh, de mannen van uh, Alaska en Dandelion hebben ook zoiets uh, in, uh, in het leven geroepen. Okay. En, uh, daar hebben ze dus: uh, dat is de uh, Piers. Uh, dat is een buurt- en jongerencentrum uh, in uh, Volendam. En die hebben dus gewoon uh, een, uh, een stuk uh, gezegd van: Nou, als je muziek wil maken, kom dan bij ons langs en we begeleiden je van het. Begin tot het eind. Maar dan moet je ook echt wel ja. willen. En ja. uh, dat is een beetje uh, vergelijkbaar ja, met, uh, met wat, wat, uh, wat jullie dus. Uh, een ta talent en Ja, Alleen ga je het niet lukken. Dus je hebt altijd nee. mensen om je heen nodig. Dus uh, heel tof. Ja, nee? ja daar, daar hebben ze, als het goed is, hebben ze zelfs ook een label. King Forward Records. Dus, uh, dus ja, okay. dat, uh, dus dan, uh, dan is het eigenlijk al uh, min of meer een, een uh, gekocht uh, verhaal. Nou ja, gekocht. Uh, dan is het <laughs> al een beetje een, uh, een verhaal wat al uh, min of meer geregeld is. Maar uh, nooit echt iets uh, grote prijs van Nederland... grote prijs van uh, Brabant... wat dan ook, niks. Nice. Nee. Nee. Dus helemaal self-support. Uh. Oké. Okay. Oh. Duidelijk verhaal. Ik, uh, we gaan nog even iets uh, draaien nog. Want ja, uh, het, uh, ik moet het lijstje natuurlijk nog even afwerken. Uh, dat is uh, Michel Ebbe... die uh, van Graveltown uh, onder andere bekend is. Maar hij is ook nu bezig met een compleet uh, eigen album... Uh, bezig om uh, het levenslicht te laten zien... En een van de dingen die hij gemaakt heeft is een single. En daar zit ook nog een hele fraaie clip bij. Als je bij die clip uh, gaat zitten kijken... dan moet ik meteen ook aan het uh, verhaal van uh, Remco Kampert uh, denken. Die heeft ooit nog eens een keer een boek geschreven... over nou ja, een, uh, een Franse badplaats in Normandië. En daar speelt zich ook het, uh, uh, de clip uh, af. De song heet A Song for Fall and Darkness... En het is de bedoeling dat ze in ieder geval tussen nu en twee maanden uh, sowieso komen. Michel en Matt, uh, T.B. Flores, dus dat sowieso. En dan hebben ze nog een, uh, iemand uh, erbij zitten die uh, ja, nog, nog minder bekend is... maar bezig is om uh, ook uh, de boel uh, in Rotterdam uh, gewakker te schudden als het ware. Zoals gezegd, a song for fall and darkness van Michel Ebben.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 Your dress unveiled my needs. You were. Daar uh, ebt het helemaal weg om in uh, de naam van zijn achternaam uh, te spreken. Michel Ebbe samen met de vocale bijdrage van Elma Plaisier van Halfway Station. Want dat was de dame die je uh, op uh, dit uh, nummer hoorde. En het uh, mag ook geen geheim zijn, want het album wordt min of meer ook onder de supervisie uh, gedaan van Ricky Korswagen. En die is ook van Halfway Station. Dus dan weet je ongeveer een beetje hoe het allemaal in elkaar steekt. Um, de afsluitende babbel gaan we doen met uh, de mannen van de Gifter. Want natuurlijk ook nog even weten... Van, uh, van, ja, heeft het uh, zandvoortse strand en de zee ook nog jullie uh, goed gedaan... Uh, hier in deze, in deze badplaats? Ja, heerlijk. Even uitgewaaid. Ja? Nee, ik vind dat prachtig om deze kant op te rijden. Ik kom graag op het strand. Ja. Ja? Uh -huh. Zo, ja. <coughs> en het optreden natuurlijk... Dat, uh, ja natuurlijk nee, nee, wel nee, wel ja, tuurlijk. Ja. komt altijd een soort vakantiegevoel uh, binnen als, als je zo Meteen. de zand ja toch ja, vakantie ja. Ja. en nou, dat dat maar goed het was ook een, volgens mij een beetje een ontspannen optreden eerlijk gezegd uh, vond ik dus, ik uh, vond het wel relaxed ja. Ja. ik heb er wel van genoten ook ja, ja. Maar ik dat hoop de dat is ook dat, ja dat is uh, ga uh, we gaan ervan vanuit dat dat wel gebeurt want want ja jullie zijn sinds 2000 elf bezig dat was hè, zes jaar ja, geleden was ja. um, goed uh, het ma de echte materiaal hebben jullie twee jaar geleden uitgebracht uh, hoe is dat hoe is dat er gegaan uh, hebben jullie dat uh, in eigen beheer allemaal gedaan ja we hebben daar wel uh, wat partijen bij genomen maar ja. we, dat, we hebben dat voornamelijk gewoon in eigen beheer gedaan uh -huh. Onder labels uh, vooral die eerste albums en eps dat is gewoon hebben we ook gewoon zelf gedaan en ja. die hebben we met de hulp van van, van het van een uh, talententraject in Brabant Proud of the South hebben we dat ja. uh, gedaan en een uh, PR Indies en hebben we die vorige single gereleased mm -hmm. en uh, nu met deze single hebben we alles weer zelf gedaan. Ja, ben ik zelf uh, iedereen gaan mailen. En, ja. Uh, en zo. ja want dat, dat, ja. dat, want dat is uh, toch nog wel even een uh, intensieve bezigheid, uh, want dan moet je ja. gaan zoeken van <laughs> ja, uh, ja en zo is dat mailtje ook bij ons uh, terecht gekomen. Ja. Ja, Eén iemand, ik, ik noemde hem net al... onder het plaatje van Michel, noemde ik dat al. Maar Frank Bond van Alaska... heeft precies hetzelfde gedaan. Hè? Die heeft ook uh, ja. gewoon gemeld en uh, gezegd... van, en moet je nu zien waar die staat. Dus, uh, want ik bedoel... ja, dat uh, ja, uh, is ook een, een redelijk grote band... Uh, inmiddels geworden in Nederland. Dus. Mm -hmm. ja. uh, maar goed, uh, daar begint het dan vaak mee. Voelen jullie ja. eigenlijk dan ook niet... te groot om dat te doen? Of uh, zo? Uh, in, in, in, nee, nooit. In, nee? nee? Ik denk dat dat... Ik denk dat dat... Uh, een hele grote fout is, denk ik, die je kan maken... als muzikant. Mm -hmm. Zelfs al... al sta je bij de wereldheid door. En, ja. en dat soort dingen. Dat, dat je altijd gewoon zelf moet kunnen blijven... een duw aan je bent. Ja. Uiteindelijk wil je het vooral ook zelf. En wil je zelf ook je muziek verspreiden. Ik denk dat je daar gewoon altijd... altijd uh, zelf achter moet staan. En dat ook zelf moet kunnen verkopen. Ja. Um, het is heel fijn als er iemand bij is. Een manager of een boeker of een ja. label. Maar... Uh, ik denk dat vooral in het begin... dat het gewoon echt vanuit, vanuit je eigen energie... en je eigen enthousiasme... Ja, je moet ze echt komen. opzoeken. Ze komen niet, uh, ze komen niet nee. zo met bosjes nee. naar je toe nee. te lopen. Dus nee, dat is zo. Nee, je moet zorgen dat je, dat je materiaal hebt om te laten zien... of te laten horen. Zoals, zoals een single bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld de videoclip, zoals we die net uh, hebben gereleased ook uh, mm -hmm. twee mm -hmm. weken geleden. Dat zijn manieren om, om uh, aandacht op je te vestigen. Ja. Want ook een clip is even een, uh, een, nou ja, ik zal niet zeggen een stressvolle bezigheid... maar je wil hem toch op een goede manier onder de aandacht brengen, denk ik. Ja, En dan zeker. moet je ook een paar mensen die een clip kunnen maken. Ja, zeker. Nou, We hebben toen gelukt dat uh, Danny uh, zelf uh, heel goed is in, in clips maken... en dat ook al gedaan heeft voor andere, andere acts. Ja. Is dat uh, ook een beetje je oorspronkelijke vak, eigenlijk, een beetje of niet? Uh, daar ben ik ook ingerold, eigenlijk. Dat is ook ja. niet echt waar ik uh, voor heb gestudeerd... maar ik vind het heel erg leuk om te doen... En, uh, en Ben zijn altijd blij als ik uh, iets voor ze doe, dus mm -hmm. uh, ja, gewoon ook wel gewoon omdat ik het leuk vind. Maar inmiddels is het ook wel een beetje mijn werk, ja. onder andere. Ja. Ja, onder andere uh, clips maken, dat is. On ja, dat. zeker. Ja. Maar dat ja, ja? Dat, het is een uitdaging om zo'n clip in elkaar te draaien. Ja? Het Begint al met een leuk script te bedenken natuurlijk, maar. Um, ja. Hebben jullie ook voor dit een speciaal script dan uh, bedacht uh, om dat, uh, dat te doen? Ja, nou ja, misschien ja. kan Danny daar meer over vertellen dan ik. Maar ja. het, is, het is wel grappig. Want de laatste clip. We hebben, we hebben eigenlijk al twee, ja, we hebben eigenlijk drie clips. Als we, ja. als we heel eerlijk zijn. Maar de, de eerste clip dat is alweer van een hele tijd geleden. Maar van Falling Down de vorige single hebben we ook een clip gemaakt. Hmm. Uh, die is ook uh, op uh, bijvoorbeeld uh, te luisteren of op, op ons Instagram of Facebook ja. te bekijken. Uh, maar voor de laatste, laatste clip uh, daar hebben we eigenlijk het is bijna een soort soort, uh, soort soap bijna geworden. <laughs> en we spelen er ook allemaal zelf in. Dus we hebben ook onze, onze acteerskills even ja. moeten oppoetsen. Maar uh, ja, uh, ja, Danny, anders, jij moet misschien wel ja, even vertellen. Het is heel ja. moeilijk om jezelf te filmen of zo. Dus ja. ja, je gaat niet een videoclip schieten met een selfiecam. Dus dan wil je daar wel gewoon een team bij hebben. En je weet ook niet hoe je eruit ziet. Dus dan wil je ook wel gelijk weer een regisseur. Dan wil je die dag zelf niet te veel zorgen hebben. Dus dan heb je ook weer een producent. Dus uiteindelijk heb je dan weer een heel team... van cameramensen, et cetera. Uh, en dan doe je hem alsnog niet helemaal zelf. Dus we hebben het echt met een, uh, een gaaf team gedaan. Mm -hmm. um, en die zijn echt al vroeg met mij samen gaan kijken... van hoe kunnen we dit idee, het idee van de clip... Uh, uitwerken tot, tot, tot een echte clip. Totdat het uiteindelijk uh, op, online gaat komen. Ja. Ja, en, en YouTube is dan natuurlijk een uh, aangewezen plaats om uh, dat te laten, uh, ja. laten zien, denk ik. Zeker, ja, hij komt ook op YouTube. We waren nog even aan het... Hij, hij staat nog niet online, want we, hebben, we waren nog een beetje aan het kijken van hoe en wanneer we hem gingen uitbrengen online. Mm -hmm. uh, maar ik heb goed nieuws. Uh, we hebben een datum geprikt en dat is, uh, is komende maandag al. Dus dan gaan we hem uh, op YouTube zetten en uh, Facebook et en, en dan... Iedereen weer benaderen. We hebben een nieuwe clip? Gaan, ga, ja. gaan wij hem wel even ook delen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja eh, Dat is al, ja. Ja, dus bij, bij voorbaat natuurlijk al. Want dan hebben we ook nog het materiaal in beeld. Dus, ook dat, nog, uh, dus ja. ja, want ja. kijk. Eh, en dan kunnen we altijd nog uh, zeggen van. We hebben ook een lekker een akoestische versie. Waar uh, de rest van Nederland uh, amper aan heeft uh, <laughs> weten te komen. Dus <laughs> ja, ja dat, uh, dat gaan we natuurlijk uh, proberen uit te, te nutten. Om het zo ja. te zeggen. Um, ja. Als je nu uh, kijkt, nu is het 2017, waar hopen jullie over een uh, aantal jaren te staan? Dat is een uh, leuke vraag. Een leuke, leuke vraag. vraag. Pink ja. Op Frans. <laughs> ja. ja, als je het aan mij vraagt. Zoveel, ja, ik zou echt heel graag grote festivals willen doen. Ja? Uh, Lowlands is dan wel echt de droom. Wat dan de droom. Ja, ja, absoluut, ja. zeker. En, en dat hebben we denk ik vanaf het begin af aan tegen elkaar uitgesproken. dus uh, Ik dacht ja, dat, uh, <laughs> dat Pinkpop eigenlijk de droom was. Ja? ja? Okay. <laughs> nou, dat <dan>, <laughs> moet je. Ja, ja, ja. Dus, ja. Ja, toch, moeten we ruzie maken. Dan moeten ze denk ik toch alle twee gaan doen. Ja. Heb jij iets met ja. Pinkpop, uh, Frans? Nee, eigenlijk niet. Ik nee? ben vroeger altijd naar Lowlands gegaan. Ja. Uh, Pinkpop vond ik altijd iets te groots. En uh, ja, te commerciële artiesten, ja. moet, moet ja. ik een beetje zeggen. Maar daar, daar ben ik ook van teruggekomen. Ja? Justin Bieber. Uh, <laughs> ja, <laughs> Via die opzet die, die Jan Smeets en zijn vrienden nu uh, dit jaar hebben gedaan. Inderdaad, uh, jullie noemde hem al Justin Bieber. Yeah. Uh, uh, dat is toch even wennen voor uh, yeah. de tolgewindende festivalganger. Uh, het is natuurlijk niet de eerste keer dat nee. het gebeurt. Uh, nee. Vorig jaar of twee jaar terug, ook Robbie Williams bijvoorbeeld. Ja. Dat blijkt dan gewoon een super optreden te zijn. Ja. Ja, en dit jaar zat het wel tegen met Justin Bieber geloof ik. Maar uh, ik was er zelf niet bij, Danny wel. Ja. Uh, <laughs> <laughs> die willen het liever vergeten denk nee. ik. Ik ben het al vergeten. Nee. Maar nee, ja, ik, ik, ik was zelf vroeger altijd een beetje van Lowlands en zo. Maar ja, hey, als Pinkpop ons vraagt, dan, uh, dan ga ik denk ik geen nee zeggen. Ja, oh, goed. nee, absoluut ja. niet. Je goed. stelt zelf altijd voor jezelf van we willen gewoon onze muziek maken of zo. Maar als je dan een paar keer voor net iets groot publiek hebt gestaan... dan denk je gelijk van eigenlijk wil ik de groot ik iedere we show hebben. en wil ja. gewoon iedere week uh, op, een, op een bevrijdingsfestival staan. Of in een in 013 staan. Zeg. Maar dat, op een gegeven moment wil je steeds meer. Uh -huh. En dan, ja, dat, hoe groter het wordt... Het, Klinkt ook heel suf, maar dan ja, voelt het ook vetter of zo. Je hebt betere monitors en je hebt meer mensen om je heen. En uh, meer budget om iets te doen met die show. Dus, en, dus dat is wel fijn. Een stiekem uh, zouden we ook wel graag een keer in het stadion willen spelen, denk ik. <laughs> Oké, okay, okay, jongens. Uh, ik vond het hartstikke leuk dat jullie geweest zijn. En uh, ja. hopelijk tot een volgende keer. En ja, jullie super bedankt voor de ja, sport. Dank je wel. Uh, we sluiten af met uh, deze van uh, Ruud Haveling En het nummer dat heet Dag. Motherland. Dag! Small towns sticking out My op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer. TFM, maar nu eerst het